...uitvoeren en opnemen van de complete vocale werken van Jan Pieterszoon Sweelinck. De VSCD Klassieke Muziekprijs wordt sinds 2004 jaarlijks uitgereikt... ...door Schouwburg en theaterdirecties. Het weer in het binnenland overwegend droog en vrij helder. Aan de kust kan nog een bui vallen. Minima tussen 2 en 5 graden. Morgen overdag opnieuw kans op een paar buien en het wordt dan 10 graden. Dit was het NLB. Zandvoort Zondvoort heeft het. het al 20 jaar en jij, jij beleeft het.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 Ja.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 And it It's raining. It's raining. So rest.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 When it's time to, sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great. Community. This didn't constitute the reservation There's more than just a read-through.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 In de Zweedse stad Malmö is opnieuw een huis van immigranten beschoten. De bewoners van het appartement bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft het incident te maken met de eerdere schietpartijen in de stad. Sinds oktober vorig jaar zijn in Malmö zeker 15 immigranten beschoten, vermoedelijk door dezelfde dader. Afgelopen donderdag raakten twee vrouwen gewond toen hun huis vanaf een donkere straat werd beschoten. Een dag later adviseerde de Zweedse politie inwoners met een donkere huidskleur om s'avonds en s nachts afgelegen plekken in Malmö te mijden. Tot nu toe is er één dode gevallen. De politie gaat ervan uit dat de dader een racistisch motief heeft. De VN begint een luchtbrug naar het West-Afrikaanse land Benin. Dat is geteisterd door overstromingen. Tweederde van het land staat onder water... ...en bijna 700.000 mensen zijn door de overstromingen getroffen. Tientallen inwoners zijn verdronken. De vluchtelingenorganisatie UNHCR wil zo snel mogelijk tenten... ...en muskietennetten naar het gebied brengen... Ook andere West-Afrikaanse landen hebben te kampen met overstromingen. Sinds het begin van het regenseizoen in juni zijn volgens de VN al bijna 400 mensen omgekomen. De VSCD Klassieke Muziekprijs is dit jaar toegekend aan het Gesualdo Consort uit Amsterdam. Het consort kreeg de prijs vanavond tijdens een optreden in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Voor de indrukwekkendste prestatie van een ensemble. Het Gesualdo Consort dat 26 jaar bestaat brengt veel vergeten repertoire uit de 16e en 17e eeuw. De laatste jaren is het ensemble bezig met het uitvoeren en opnemen van de complete vocale werken van Jan Pieterszoon Sweelinck.